De Amerikaanse acteur Ronald Lee Ermey is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg bekendheid door zijn rol als een keiharde sergeant... in de film Full Metal Jacket van Stanley Kubrick. De film gaat over een groep jongens... die wordt opgeleid om te gaan vechten in Vietnam. Sergeant Hartman toont geen enkel medeleven met zijn recruten... die door hem verrot worden gescholden en gekleineerd. Ronald Lee Ermey bezweek aan de gevolgen van een longontsteking. Het weer eerst nog kans op een beetje regen, bijna graad of negen. Vanochtend eerst veel bewolking, met landinwaarts soms een bui. Later meer zon, bij maximaal tussen 13 en 17 graden. Dit was het NW journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. CRV. Met Thomas van Vliet. Private power, I'm three fucking seconds to wipe that stupid looking grin off your face or i will gouge out your eyeballs and skull fuck you one two ja, ik dacht, um, ik hoorde net dit het nieuws... Uh, dat Ronald Lee Ermey is overleden, die Amerikaanse acteur... uit, uh, uit uh, Full Metal Jacket van Stanley Kubrick, Kubrick. Een van mijn favoriete films, een van mijn favoriete uh, acteurs. Uh, en dan te bedenken dat hij, toen hij daar zat, helemaal niet kon acteren. Hij was ingehuurd als een uh, uh, adviseur voor uh, de, de filmmakers. En hij was zulke enorme rants uh, als uh, drill sergeant aan het houden... tegen de uh, andere acteurs, dat ze dachten... Oké, okay, die kerel, die moeten we gewoon een baan geven. So mama, I'm sure I'll the hand and I dance around Calls a mama. I'm sure all the hennin' and yippin' around I'm, I'm sure all down and I Calls a mama, I'm, I'm sure all the hen I just around Blijf muzieklesje. Van wie is het origineel van dit nummer uitgevoerd door de Black Crowes? Oh, dus Redding. Hello. Uh, hard to handle hier op MPO Radio 1 in Fris. Goedemorgen. Uh, en uh, ja, terwijl de meeste van ons uh, liggen te snurken of uh, zijn te feesten of... Ja, gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Houden mensen die s'nachts werken onze samenleving draaiende? Wie zijn ze? Uh, waarom kiezen ze ervoor om juist s'nachts te werken? er Annemieke Boschaart, die uh, zoekt dat de komende weken uit... bij verschillende nachtwerkers. En Vannacht struinden ze rond het Leidseplein in Amsterdam... met politieagenten Bert en Joris. Ja, wij gaan op de varingen. Gaan we nu snel naartoe? Nou, we gaan nu richting de Jordaan. Dus we verlaten het gebied van het Leidseplein. In verband met de grote vechtpartij al daar. Uh, omdat er in het uh, Jordaan gebied niet heel veel eenheden beschikbaar zijn. sluiten we even aan. Nou, wat je ook hoort. We rijden nu met, met toestemming. Dat houdt in uh, met zwaard en sirene. En, uh, we rijden ook hard. Ja, we rijden stevig door. Om er zo snel mogelijk te zijn. Het zelfs snel schakelen. Hè? Van opeens rustig op het Leidseplein rondkijken... ...naar uh, racend naar een kroeg. Ja, klopt. Is het lastig om zo te schakelen? Ja, na zoveel jaren raak je eraan gewend. Dus, uh, nou, lastig niet. Nee, hoor. Nou, het begint ontzettend druk te worden met uitgaanspubliek. De trams zijn inmiddels ook gestopt met rijden. En wij zijn weer terug op het Leidseplein in de politiebus... Wij gaan uh, nu uh, dus surveilleren. En als ik om me heen kijk, zie ik ontzettend veel mensen. Dus ja, waar moet ik dan op letten? Waar je op let, is mensen die langslopen, uh, groepjes mensen die langs komen, uh, Eigen afwijkend gedrag. De meeste mensen hebben wel een doel, hè. die gaan of even pinnen of ergens wat drinken. En die lopen ergens heen, maar bijvoorbeeld ook wel mensen die dan ergens gaan hangen. Of die steeds terugkomen. Van voren zie je bijvoorbeeld een groepje bij een bankje staan... Dan kijken, je, weet je van, nou, wat doen ze? Spreek ze bijvoorbeeld mensen aan die langslopen. Dat zou kunnen duiden op uh, uh, ja, juist, het dealen in drugs de, bijvoorbeeld, de, wat hij ook de, wel gespeeld. Dus, um, ja goed, eentje met ook een vraagbaar voor mensen uh, met tal van vragen ja, die mannen, iets op, zoeken of ergens heen ja. moeten. Heren, wij uh, zijn net de bus uit. Nu uh, lopen we... Op straat. Wat is daar nou zo leuk aan, aan dat s'nachts werken? Nou, het leuke aan s'nachts is uh, toch dat onverwachte. En ik vind toch dat Amsterdam iets, uh, iets moois heeft uh, zodra het nacht valt. En vooral op zo'n uh, zaterdagnacht. nou, Dit is toch uh, een van de mooiste pleinen uh, die er is uh, in Nederland. Ook om te werken en ook om te stappen. Wat uh, voor eigenschappen heb je nou eigenlijk nodig om zo meteen goed te werk te kunnen gaan? Nou, Vooral uh, goed je ogen open houden. En uh, wees ook uh, voorbereiden op het onverwachte. Opeens was het rennen, rennen, rennen, terwijl we net nog gewoon rustig met de portier stonden te praten. Er wordt een man in de hoek gedreven. De politie is er nu bijgekomen, er is een geschil met uh, de beveiliger. Er wordt met een zaklamp op zijn gezicht geschelen. Ik ga even een beetje aan de kant staan, want de sfeer is best wel grimmig. Wat gebeurde er precies? Nou, er was een uh, vechtpartij uh, gaande. Er is iemand, uh, was iemand de club uitgezet. En uh, daarbij uh, ontstond een, uh, ja, een strubbeling. En uh, dat zagen we de portiers gebeuren die zijn ons meteen in. Ja. Ja, we staan uh, nu bij een jongen waarbij de tanden uit zijn mond zijn geslagen. Zijn gezicht is helemaal bloed en hij houdt ook uh, zijn mond open. Je ziet echt dat het heel erg veel pijn doet. Uh, het segment van uh, de dader wordt uh, ondertussen opgenomen. In de hoop uh, dat ze deze persoon dus nog uh, kunnen opsporen. Je ja, merkt, ja, het is best wel lastig om te praten zonder tanden. De stond gewoon rust, de lijst van mijn een klap op mijn hoofd. ...omdat hij blijkbaar uitdagend keek. Dus heb... Hier vertelt hij dus uh, wat er gebeurd is. Ze liepen gewoon en werden plots... met werd de jongen in zijn gezicht geslagen. Ondertussen wordt er uh, echt letterlijk met zaklampen op de grond... ...gezocht uh, naar tanden. Ik zit ook een beetje omheen te kijken, maar ik, uh, ik zie helaas niets. Het zijn er ook best wel veel volgens mij die eruit geslagen zijn. Dus het wordt lastig. De ambulance is gelukkig uh, onderweg... En uh, ja, ondertussen staat de jongen met zijn mond uh, zonder tanden. Wat ik aan jullie merk is dat je wel een uh, goede dosis humor nodig hebt. Uh, is dat een beetje een vereiste voor dit beroep? Ja, zonder humor overleven deze nachten niet. Je, je hebt het nodig om, om, om de boel luchtig te houden... en uh, de dingen een beetje uh, ja, een plek te kunnen geven. Want uh, nou ja, goed, je, je loopt natuurlijk wel negen uur lang over straat. Ja, want de negen uur zitten er voor ons bijna op... Er is vannacht echt ontzettend veel gebeurd en uh, straks uh, duik jij je bed weer in. Hoe ga je daar dan uh, mee om? Zoals ik mijn uniform uh, uit, dan is het voor mij ook hier uh, achtergebleven. Ik neem het uh, niet mee naar huis. Ja, volgende week scheurt Annemieke met vrachtwagenchauffeur John de nacht door. Hier op MPO Radio 1 in Fris. En het mooie van radio is... Dat, daar sta ik altijd even bij stil... is dat het soms lijkt alsof je op een uh, totaal andere plek bent. Gewoon door te luisteren. En als het kan... zelfs even je ogen te sluiten. Dat wil ik niet doen als je in de auto zit, hè? dat snap je. Elke week vraag ik uh, namelijk iemand om uh, ons mee te nemen naar zijn of haar favoriete plek. En deze week neemt Antoinette van der Weert je mee. Dit is misschien wel één van de minst modieuze plekken van Nederland. Met mannen in korte broeken in de winter, vrouwen met dikke bontjassen in de zomer en overal vooral trollies, backpacks, hutkoffers en rugzakken. Tijdens het uitstappen van de trein vindt de wisseling van de wachtplaats. De nieuwe toeristen stappen in... terwijl met moeite de mensen die een vliegtuig willen halen eruit proberen te kruipen. Geduwd door de mensenmassa, door de ruimte die de bagage inneemt. Pff. We zijn er doorheen en we zijn niet gestruikeld over de rolkoffertjes. We staan op de rolband. Ik kijk op mijn horloge. Ik kijk naar het bord. Met alle vluchten erop. Mooi, ik ben op tijd. Tijd voor een kopje koffie. Want dat moment op Schiphol met mijn kopje koffie in mijn hand. Dat is mijn favoriete plek. Want dat is het moment dat ik weet dat het vakantie is. She is leaving on a dead plane, without the runaway. I can't believe that the be in leaving. And it's getting me so.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 De Motors Airport. Wil jij nou ook zo'n uh, mooi hoorspel over jouw favoriete plek? Stuur dan een appje naar uh, via de Radio 1-app. En uh, wie weet hoor jij hem hier volgende week op de radio. Uh, elke week bel ik met uh, mijn grote vriend boswachter, uh, biesbosboswachter Thomas van der S om te kijken hoe het daar in de biesbos gaat. Dat doe ik natuurlijk ook deze week. Uh, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, een heerlijke week was het weer. Uh, weer zit er ook weer goed aan te komen. Um, de kikkers die zijn lekker bezig. Uh, de visarenden... Die... Uh, gaan hun gang. Uh, hoe is het in de Biesbos? Ja, goed. Ja, het is opeens uh, die explosie uh, waar we zo lang op zaten te wachten. En op een van die plekken in de Biesbos... maar ook in andere gebieden langs de grote rivieren en het uh, IJsselmeer... Ja, daar komt een gebied werkelijk waar echt tot leven... En dan heb ik het in dit geval over het rietmoeras. Want ja, daar is het toch in de winter doodstil en verlaten. Hm. En ja, vanaf maart beginnen daar de eerste vogels te zingen. En vanaf april, ja, dan uh, ontstaat daar... Uh, ja, heel veel insecten komen daar dan tevoorschijn. En dat reageren ook die vogels op. Want met honderd talen, uh, ja, nemen ze hun zangposten daarin. Je hebt weer eten. Ik associeer uh, de biesbos niet echt met, uh, met riet, of...? Nee, ja, ja, toch is het er nog steeds wel, gelukkig. Daar moeten we wel een beetje voor knutselen, overigens. Dat geldt voor uh, ja, riet in uh, heel West-Europa, overigens. Uh, riet is namelijk een soort tussenvorm tussen water en verlanding. Dus ja, uiteindelijk raak je het ook kwijt. Als je uh, niet een dynamisch landschap hebt... en uh, bijvoorbeeld in de Biesbosch, waar je vroeger twee meter getij had... en open zeearmen, mm -hmm. ging het water op en neer. Dus had je heel vaak dat proces tussen water en land. Dus had je steeds nieuwe plekken waar riet zich kon ontwikkelen... Dat werd minder en nu ja, wordt dat door stad Bosbeer in poldertjes beheerd. Dus er wordt gespeeld met de waterhuishouding... waardoor er nog steeds rietmoeras is... en dus ook nog steeds dat scala aan zeer zeldzame uh, vogelsoorten... waar het eigenlijk stuk voor stuk heel slecht mee gaat. Oké, okay, wat, wat voor soorten zijn dat dan? Ja, het is een heel scala eigenlijk... van de KBV'tjes. Dat zijn dan de zogenaamde kleine bruine vogeltjes. <laughs> er zijn er heel erg veel. Uh, Rietzangers, kleine karakieten. Uh, dat zijn algemene soorten in dat mm. moeras. De blauwborst uh, met zijn helder blauwe borst. En een iets onbekendere kleine bruine vogel... Uh, is de snor. De snor? Ja. ja, en zijn naam dankt hij aan... Uh, uh, niet zijn, uh, zijn baardstrepen bij de snavel. Dat nee. heeft hij namelijk niet. Maar wel aan zijn uh, snorrende geluid. Oké... Okay, dat. Dat is... Dat is wat we nu horen op de achtergrond. Ja, ja, het is een, een, een monotoon, snorrend geluid. En uh, ja, het is uh, uh, zeer kenmerkend. Het lijkt een beetje op het geluid van een springhaan. Ja. Uh, en je kan je ook vergissen in, de in een vogel... Uh, die nog meer op een sprinkhaan lijkt qua geluid. De springhaanzanger. Ja, riet- en moerasvogels, dat is een wereld uh, op zich wat dat betreft. Maar de snor, ja, dat is echt dat hele monotone, droge, snorrende geluid. En als je de vogel aantreft, soms zit hij bovenin een uh, rietpluim te zingen... Mm -hmm. uh, dan is het een uh, egaal bruine vogel met een grote... Bayer staart. Oké. Okay. Zijn er daar veel van? Nee, het is echt een, een echt een zeldzame soort in heel de wereld overigens. En zeker in West-Europa, waar dan toch zijn bolwerkje nog ligt. En met uh, 2000 broedpaardjes uh, ja, is het echt een, een kwetsbaar bedreigde vogelsoort. Dus ja, Maar goed dat er uh, flink geknutseld wordt met rietmoeras, want anders ja. zou die er niet meer zijn. Nee, nee, nee. En dat, uh, ja, die, die verstoppen zich daar lekker. Die leven daar, daar goed. Wat voor een uh, uh, vogels anders dan de snor en de, de KBV'tjes. Uh, ja. uh, wil je nog even wat extra aandacht geven? Die, wie, wie verdient een voetstuk? Uh, ja, ik denk dat dat uh, ja, eigenlijk mijn favoriet is uit het Rietmoeras. Een uh, mystiek uh, geluid. Lijkt een beetje op een misthoren. Uh, dat is de hoempende roep van de roerromp. Ja, dat is trouwens wel grappig. Jij stuurde dat fragmentje. Want je stuurt van tevoren even deze twee. Moet je even laten horen. En ik dacht dat er een fout in de opname zat. Ja. Dus... ja, het is heel moeilijk om die lage tonen goed vast te leggen... maar het is alsof je in je bierflesje aan het uh, ja, blazen bent, als het ware. Daar kan je dat geluid heel goed mee nadoen, overigens. Ja. Uh, ja, hoor je dat hoempende geluid nu uit het rietmoeras komen. En het heeft ook echt een beetje aanhaal nodig... alsof je inderdaad het aanzet om vervolgens te gaan pompen... Uh, en dat geluid te produceren. Een soort boem Ja, cool hè? Ja, Zo, no, dat, dat, dat hoor je dat uh, vaak of is dat ook weer zo'n uh, heel zeldzame uh, ervaring? Het is zeker zeldzaam, met maar uh, ongeveer 400 broedpaardjes, nog veel zeldzamer dan de snor. Uh, als je een roerdomp hebt, ja, dan weet je echt als natuurbeheerder dat je uh, ja, heel goed riet kan beheren, want uh -huh. het is een hele kritische rietvogel. Uh, gaat het dus ook niet zo, niet zo heel best mee? Het is wel zo dat zijn geluid, ja, dat draagt heel erg ver. Mocht je bijvoorbeeld in uh, Almere wonen, in de buurt van de oost uh -huh. uh, of in de buurt van de Biesbos, kan het op windstille avonden nou, bijna 5-6 kilometer ver yes. dragen. Dus ja, dan hoor je dat hoempende geluid misschien wel uit je zolderraam. En dan ja, misplaats je dat misschien en associëer je dat niet met een vogel. Maar dat kan een hoempende roerrom zijn in april. Uh, ja, die uit een uh, moeras galmt uh, in de biesbos of de oost oost bijvoorbeeld. Oké, okay. is, is de natuur nu weer helemaal uh, bij? Nu het weer lekker wat warmer wordt buiten en de zon weer schijnt en we allemaal er weer zin in hebben? Uh, ja, nee, het is natuurlijk. Uh, uh, wat dat betreft gaat het heel erg snel. Er komen veel soorten bij, maar uh, er zijn zelfs Afrika-gangers op het gebied van vogels, maar zeker ook grote vliegende insecten, ja, die we pas opwachten eind mei, begin juni. Dus wat dat betreft uh, zijn we net begonnen, en dat is maar goed ook, want het is een heerlijke tijd waarin je eigenlijk iedere week weer nieuwe ontdekkingen doet, uh, ja, van soorten die je maandenlang gemist moet hebben. Ja. Uh, in de Nederlandse natuur. Ja, Thomas van der Es, dankjewel dat je weer ons even bijpraat... over wat er deze week dus gebeurd is. En ja volgende week dus weer nieuwe ontdekkingen vanuit de Biesbos. 100%. It's a god awful small affair To the girl with the hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen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 The Lord. It's on America's tortured brow That Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds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 de uitzending uh, van uh, hier op NPO Radio 1 van de toen nog nachtkijkers om te uh, kijken. Dat was uh, 11 januari 2016. En op mijn playlist stond het nummer van David Bowie, Lazarus. En ik dacht, die ga ik draaien. Maar ik kwam er niet aan toe. Heb ik een korter plaatje gedraaid. Ik kwam naar huis. Ik ging slapen. Ik werd wakker. Kijk op mijn telefoon. David Bowie dood. Dus ik heb me voorgenomen, vanaf dat moment elke keer als David Bowie op mijn lijstje komt, draai ik hem. Of het nou uh, past of niet, sowieso. Hey. Niet dat we hem daarmee terugkrijgen natuurlijk, want uh, ja, dat, dat lijkt me een beetje onmogelijk. Maar toch, het is een, een klein gebaartje, een soort bijgeloof misschien. Uh, Matthias, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij schuift aan, jij uh, volgt namelijk de social media. Kijk wat er uh, speelt zoal uh, op, het, uh, ja, op de, alle trending dingen op ja. Twitter onder andere. Klopt, ik hou alles weer in de gaten. Ja. En uh, inderdaad, uh, we hebben het al even over overlijden. Dat is natuurlijk een minder leuk onderwerp. Maar we hoorden het net ook al. Uh, acteur Ronald Lee Emery is uh, overleden. Zou ik nog dat fragmentje laten horen nog een keer? Ja, doe maar.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 Ja, want daar gaat het natuurlijk op, hè? die man van Full Metal Jacket. Ja, ja klopt. Uh, inderdaad, die, die is overleden. En uh, de reacties stromen binnen op, uh, op social media, kun je je voorstellen natuurlijk. Uh, zo ook uh, van Vincent Donofrio, uh, nou, die in deze film uh, de drill-instructeur was. Uh, hij zegt het volgende. Ermi was wat mij betreft het uh, echte werk. De kennis die hij deelde en uh, overbracht, brengt prachtige herinneringen aan onze tijd met zich mee. En uh, ja, daaronder, daarbij heeft hij ook nog gezegd. Hier kunnen veel mensen nog wat van leren. Um, ja, dat is, uh, dat is bij mij wel zo'n uh, fantastische film. Ja, het is zo en, grappig, uh, he, want in die film wordt, uh, wordt dus de acteur die je net noemt, die Donofrio... die wordt helemaal kapot gemaakt door die drill sergeant. Ja, die, ja zeker. Die, ja. En uh, nou, dan hebben ze toch een soort vrede gemaakt. Ook al was het natuurlijk allemaal maar spel. Ja, ja zeker. Hé, hey, uh, we hadden het net in, uh, in het vorige uur even over gezond uh, leven. En dan zonder alcohol werd ook eventjes genoemd. Hè. De manier waarop dat kan. Uh, ja, er komt een goede testweek aan. Want uh, de komende week is een beetje, kan een historische week worden. Uh, het kan dus zijn dat de komende week geen druppel regen valt. Oh. Het wordt namelijk zo ontzettend mooi weer dat, uh, dat uh, ja, in de historie, en dat gebeurt niet vaak, de hele week, uh, dat het de hele, hele week droog is. En uh, mensen roepen dus op om massaal uh, van het mooie weer te genieten, maar daar ook foto's van te maken. En uh, willen op Twitter een soort van ja, wedstrijdje houden. Uh, ja, ik weet niet of jij iets in gedachten hebt. Nou, ik, maar... ik wilde net al een foto maken, maar het is echt nog pikken donker buiten. Dus dat, dat ja, zit dat in. Nee. nee, gaat nu nog niet lukken, maar de komende week is dus je kans. Deel dus vooral je foto. Um, Thomas, ik ga je eventjes op je vingers tikken. Althans, ik denk dat ik daar recht toe heb. Want um, drink jij, hoeveel water drink jij vandaag? dag? Nou ja, ik, had, ik wil graag meer water drinken, maar jullie halen geen drinken voor me. Ja, nou ja, sorry. Uh, nee, we zijn ook hartstikke druk natuurlijk. Maar uh, nou ja, je moet dus anderhalf tot twee liter per dag drinken. Dat doen ja. veel mensen doen dat niet. Uh, het blijkt dus, we hebben een reminder nodig. Nou, dat kan op heel veel manieren. Hè. Je kan je wekker zetten uh, op je telefoon. Maar het kan ook via een app. En er komt een app aan die uh, door uh, verschillende gezondheidsorganisaties uh, gemaakt wordt. En in die app uh, ja, wordt uitgelegd hoe belangrijk het is. Je krijgt een soort reminder op een leuke manier die bij jou past. En uh, op die manier uh, ga jij dus voldoende water drinken en leef je dus een stuk gezonder, Nou past prima in de komende week waar het warm wordt en waar je sowieso veel water moet drinken. En waar het niet regent, dus daar, uh, dat is ook wel weer een leuk burgertje. Ga, ga jij dan water voor me halen nu? Uh, ja, ik ga even kijken of er wat, uh, wat te vinden is. Succes, dankjewel. Fris. Ja, ik, doe, ik doe het ook hartstikke vaak zelf, maar um, ik moet, ik moet uh, even, even bellen met, uh, met Risha Steegs. Uh, goedemorgen. Hoi. Vandaag begint hij namelijk weer, de week van de teek. Er wordt aandacht geschonken aan hoe je je uh, teken kunt verwijderen, vermijden... Uh, wat je kunt doen als je toch gebeten bent. Er uh, wordt informatie gegeven over de ziekte van Lyme. En dat is nog steeds nodig, want 25.000 mensen per jaar krijgen uh, die ziekte. En uh, ja, daarvan houden er tussen de 1.000 en de 2.500 mensen langdurig klachten. Ja, waaronder jij, Richard Steegs. Ja, dat klopt. Ja, ja, jij hebt zelf die, die ziekte van Lyme gekregen, heftige gevolgen daarvan gehad. Uh, want het gebeurde op je tien, hè? gebeten door een take. Uh, had, je, had je dat door toen? Uh, nou, ik, ja, ik weet niet, let er niet zo op. Ik had het wel door, maar um, die take bleef niet echt zitten. En ik had daarna wel uitslag. En ben ook naar de dokter geweest. Maar dat ging allemaal heel nonchalant. En ik ben eigenlijk met een zalfje terug naar huis gestuurd. Oké. Okay. Je weet niet meer hoe je dat hebt opgelopen. Of dat in het bos was, of in de tuin? Of... Uh, ja, dat was in Zuid-Frankrijk wel een, op een soort camping... met bos en, en, en gras en groen. En uh, uh, daar ergens met spelen. Maar okay. niet heel, ja, heel super, bewust, nee. nee. Uh, maar daar heb je dus wel uit de, de ziekte van Lyme gekregen. Um, wanneer had jij door dat er iets niet helemaal goed was? Um, nou, ik had ik, eigenlijk als ik terugkijk, had ik al vanaf mijn 13e, 14e gezondheidsklachten. Mm -hmm. um, maar met 18 ben ik echt. Uh, toen was ik net afgestudeerd en toen ging ik naar SIGA toe. En toen werd ik, ook, ik het niet was, helemaal ziek, kon ik ook de, niet meer. Ja, ja, muziekfestival in, in Hongarije. Toen werd ik acuut ziek, kon ik niet meer lopen. Uh, super misselijk. En toen ben ik langzaam, ja, zo ben ik daar toen op de EHBO ja, beland. En, uh, en, en van daaruit gaan zoeken. Omdat ik gewoon echt niet meer mijn lijf klapte in één keer helemaal samen. Ja, wat, wat Kan je omschrijven wat er dan uh, gebeurde? Je zegt je, je lijf klapte samen? Ik werd heel misselijk en ziek. En, uh, ik heb toen echt een, een, een, een week of zo bijna niet kunnen lopen. Mm. En dat trok daarna weer weg. Maar ik, werd, ik was constant moe. In het begin heel moe. Ik kon heel moeilijk lopen. Ik kon heel moeilijk staan. Ik had heel erg evenwichtsproblemen. Uh, ik kon niet meer zomaar naar de supermarkt. En daar begon het mee. Mm. Dus gewoon eigenlijk dat je van iemand van, van een soort van vitaal 18-jarige... Uh, in een hele snelle tijd verander ik in een soort van oud-oom En wat, wat deed dat met jouw leven? Want ja, ik kan me voorstellen, als je nou ja, jong bent, rond 18... Um, en, en de jaren daarvoor dan, dat, je, dat, je, dat het steeds, steeds slechter ging... Wat, wat deed dat met jouw leven? Ja, dat was, ik, ik, ik ging eigenlijk naar studeren, dus ik, ik heb mijn opleiding ben ik twee weken geweest. En toen, uh, ja, toen zag ik dat kan helemaal niet. En toen ben ik op de bank beland en dan kom je zeg maar het, het, het hele ziekenhuiscircuit in. En, en, en dat duurt heel lang met Lyme. Dus ik ben eigenlijk toen, uh, ja, je gaat helemaal in isolatie en je moet naar dokters en wachten op uitslagen. En er wordt niks gevonden. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk taakkelde ik steeds meer af. Ja. Um, ja. En je, je, kon, je kon dus niet doorgaan met wat je, wat, wat je wilde. Um, ho, hoe lang duurde het voordat er verbetering in kwam? Uh, oh, dat duurde heel lang. Na, ik denk dat ik na anderhalf jaar had ik ongeveer gevonden wat ik had. want Dat duurde heel lang voordat, voordat ik überhaupt wist wat het was. Omdat uh -huh. ik in Nederland heel erg van een kastje naar de muur werd gestuurd. En uh, ik ben eigenlijk pas, denk ik, vier, vijf jaar geleden op mijn 23e echt beter gaan worden. Uh, ik heb wel, uh, ik denk dat ik vijf jaar, in vijf jaar ben ik helemaal afgetakeld. Van oh. 18 uh, tot, tot 22, uh, toen was ik zwaar gehandicapt aan het einde. En uh, eigenlijk pas op mijn 23e ben ik langzaam weer beter gaan worden. Ja, en, en nu gaat het ja. dus ook een, een stuk beter met je. Ja, het gaat veel beter. Ja, gelukkig wel. En ja. wat, kan je, wat kan je nu weer wel, wat je eerst niet kon? Nou, ik ga nu naar school. Ik studeer momenteel in Londen. Dat kon eerst echt helemaal niet. Hm. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, ik heb vorig jaar wel nog een terugval gehad. Dus het is niet zo dat het helemaal over is. Ik zit nog wel, ik ben zeg maar weer... Uh, uh, weer herstellende, uh, van, een, van een terugval. Maar ja, ik kan gewoon, ik heb weer een normaal leven. Ik leef wel een beetje als een omaatje. Ik ga niet zoveel uit, eigenlijk bijna niet. Maar um, uh, ja, eigenlijk kan alles gewoon weer. Ik heb mijn zelfstandigheid gewoon weer terug. Ik kon ja. eerst helemaal niks meer. Ja, het begon dus allemaal met de beet van een teek. Uh, vandaag begint de, de week van de teek. Wat zou jij tegen iedereen willen zeggen? Die uh, zo even in het, in het kader van deze week. Oh, uh, ja, ik, ik, ik denk, ik kan wel zeggen pas op op teken, maar ik weet niet of dat, dat nou per se zo is waar, waar, waar we op moeten laten. Ik denk dat het vooral gaat om een soort van een stukje bewustzijn over wat de ziekte van Lyme is mm. en vooral ook wat dat doet in de wereld met, met, met alle Lyme patiënten in Nederland en dat het serieus genomen moet worden en gewoon um, dat, ja, letten op die klachten, worden bewust van um, wat het met je lichaam doet en dat het kan gewoon en ook um, maybe, misschien de ernst gewoon inzien van, van, van dat het gewoon echt een, een, een heftige ziekte is en dat, die, uh, en dat alle patiënten in Nederland gewoon uh, gelijkheid en hulp verdienen, ik denk dat dat vooral ja, ja. Richard Steegs, um, nou, vanuit, vanuit Londen waar je nu lekker studeert. Heerlijk is dat, lijkt me dat. Um, <laughs> dankjewel en uh, een fijne maandag. Yes, hetzelfde. En dan zijn we aangekomen bij uh, ja, de, de Frits uh, Sportflits. Het was een uh, mooi uh, sportweekend weer. Elke week praat ik je samen met de mensen van sportnieuws.nl bij over het afgelopen sportweekend. En och, och, och, dat was toch smullen. Uh, dan weet je straks bij de koffieautomaat niet alleen te vertellen hoe onze Max Verstappen dit weekend weer heeft gedaan. Uh, maar ook uh, hoe de vrouwen het er in de wiel wielrensport vanaf brengen. Maar dan beginnen we natuurlijk met PSV, die gisteren in eigen stadion kampioen is geworden. Dat doe ik samen met Imre Himmelbouwer van sportnieuws.nl. Imre, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, PSV kampioen. Vandaag huldiging. Ga je daarheen? Ja. Um, nou ja, nee, helaas niet. Um, ik had het graag gewild. Maar uh, ik, uh, ik moet werken, dus uh, dat gaat nog niet worden. Ach, jammer. Uh, dan, dan even over de wedstrijd zelf. Uh, eerst even een klein stukje van uh, commentator Andy Houtkamp. Wordt gekopt door de licht en dan uh, Bergwijn. Bergwijn schiet, doelpunt. Doelpunt PSV. De titel is binnen. Het bier stond al koud, maar kan nog veel kouder worden gezet. Want 3-0, dat ga je niet meer goed maken als Ajax zijnde. Tegen een in vorm zijn PSV. Ja, het bier stond al koud bij PSV, zegt hij. Uh, waren ze daar denk je, al zo zeker van? Uh, nou ja, ik denk dat dat vooral heel makkelijk uh, achteraf wel, uh, wel te zeggen is. <laughs> uh, ik denk het zelf niet. Um, uh, ze waren niet echt bang voor Ajax. Maar ik denk ook niet dat ze 100% zeker wisten dat ze kampioen zouden worden. Ze hadden er geloof in, maar uh, ik, zou, ik denk niet dat ze er 3 miljoen euro op hadden ingezet. Ja. Hoe deed Ajax het? Uh, slecht. Ja, uh, in de eerste helft waren ze nog wel, uh, wel vrij redelijk. Uh, uh, ondanks het feit dat PC uh, uh, 2-0 voor stond toen al, vond ik wel dat we eigenlijk goed partijboot. Uh, maar ja, in de tweede helft uh, werd het eigenlijk alleen nog maar erger. Um, PSV ging er niet echt meer voor, maar uh, Ajax ging zichzelf misdragen. Met die, uh, met die schandalige rode kaart van, uh, van Sim de Jong. Nee. En uh, nou ja, ze werden heel onvriendelijk. Uh, ja, dus ze hebben het eigenlijk helemaal aan zichzelf te danken. Ze, ze hebben zich eigenlijk een beetje laten kennen. Uh, ja, vind, vind ik eigenlijk wel. En uh, nou ja, dat. Uh, dat ziet ze niet, want uh, ze hadden gewoon echt wel prima ook nog uh, er een mooie, mooie, spannende slot van kunnen maken. voor ja. ik zit in de trein. <laughs> maar uh, dat, is, uh, dat is niet gelukt. Nee. Uh, nou, dan gaan we naar de Formule 1. Uh, ook daar was het, uh, was het spannend. Uh, onze Max Verstappen die reed gisteren mee dus in die Grand Prix van China. Hè. Uh, gisteren leek Verstappen in de slotfase nou ja, behoorlijk goed op weg naar het podium. En precies op het moment dat ik ging kijken... verloor hij door een inhaalfouten bij Sebastian Vettel een aantal plekken. Uh, hij eindigde als vijfde. Uh, ja, wat, wat ja. gebeurde er nou? Ik, ik, het ging zo snel? N nou ja, hij wilde eigenlijk uh, aan de binnenkant uh, van die bocht... wilde hij uh, Vettel voorbij... Um, uh, ik had het idee dat, dat Vettel zelfs hem een beetje wel nog de, de ruimte gaf... Omdat, uh, omdat Vettel zelf op, uh, op uh, versleten banden reed... Mm. en die van, uh, die van Max waren net uh, vervangen. Uh, en toch kreeg hij het voor elkaar om, uh, om tegen Vettel aan te botsen. Ik denk dat hij net wat, uh, wat te gretig was en uh, net wat te graag wilde. En uh, ja, dat hij daardoor eigenlijk uh, wat uh, te weinig voorzichtig was. Ja, het was een beetje dood of gladiola, had ik het idee. Ja, en uh, nou ja, dat, uh, het, uh, het viel negatief uit, maar uh, ja, dat, kan ook, dat kan ook zomaar positief uitvallen, maar dit keer uh, was het uh, not meant to be. Nee, ja, ik, want ik hoorde ook Red Bull adviseur Helmut Marco, die zei, uh, ja, Verstappen heeft met deze fouten zegen weggegeven, uh, de teambaas van Red Bull ja. Racing, Christian Horner, die, nou, die, zei, die was juist een beetje positief. Hoe uh, sta jij op de schaal? Um, ja, het, het is een fout en het heeft hem wel echt, uh, echt plekken gekost natuurlijk. Uh, ik vind het ook wel weer mooi aangeven uh, hoe, graag, hoe graag hij echt wil. Um, en hij wilde die winst echt super graag pakken en uh, nou ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi om te zien. En dat het dan een keertje verkeerd uitpakt. Ja, dat, dat, als je die risico neemt, dan pakt het af en toe verkeerd uit, dat hoort er ook helemaal bij. Ja, ja. Redelijk positief eigenlijk. <laughs> um, even kijken, dan, uh, dan gaan we naar het wielrennen gisteren. Werd, uh, de Amstel Goldrace gereden. Voor de, mm. de Bij de vrouwen heeft de wereldkampioen Chantal Blaak gewonnen. Um, ja. Had je deze winst aanzien komen? Um, ja. ja, eigenlijk wel. Um, ze is natuurlijk uh, al wereldkampioen in, in Berg geworden in, in Noorwegen. Uh, maar het is wel heel knap dat ze het, uh, dat ze het zo waar maakt. Maar ja, eigenlijk uh, was ze wel uh, favoriet. Ja, en dan hebben we uh, even kijken. Uh, Oscar Riesbeek, die uh, won, uh, ja. hij, hij was de snelste Nederlander, hè, geloof ik. En ja, hij uh, won de prijs voor, juryprijs voor de meest strijdlustige renner van de dag. Um, nou, van, ja. het, het ging vrij goed volgens mij. En daar was hij zelf uh, behoorlijk ondersteboven van. Uh, ja, <lacht> ik ben blij dat naar uh, Volta dat ik toch nog laat zien dat ik uh, het wel in heb. Ja, dit had ik nooit kunnen dromen. Ja, mooi trilletje. Met dat trilletje in de stem moet je luisteren. Dus dat is echt zo mooi. Ja. Uh. <laughs> um, is het gek dat ik die naam eigenlijk niet zo heel goed ken? Wat is het voor een kerel? Uh, nee, het is niet zo gek dat je die, uh, die naam niet zo goed kent. Um, tenminste, sinds twee weken geleden had je hem misschien wat beter kunnen kennen. Maar um, uh, hij zit pas uh, sinds dit jaar bij, uh, bij Roompot. En daarvoor uh, reed hij niet in een uh, professioneel team. Um, maar zoals hij zelf, hij noemde zelf net de Volta. Ja. Uh, hij is bij de Volta Limburg Classic uh, ontzettend hard gevallen. En het is eigenlijk een wonder dat die, uh, dat die jongen nog uh, kan fietsen. Alleen uh, ja, hij heeft er zelf heel weinig aan overgehouden toen aan die bal. En uh, nou ja, dat is wel uh, uh, eigenlijk een wonder te noemen. Ja, dat was een mooie koers weer door het uh, schitterende Limburgse landschap. Uh, even kijken, mm. uh, Valgren die, die won. Um, ja. ja, dat, dat was, een, dat was een, mooie, een, een mooie koers vond ik. Ja, zeker. Ja, ja <laughs> absoluut. Nou, daar ben je mee eens, dat vind ik fijn. Uh, succes in de trein, Imre Himmelbouwer van uh, Sportnieuws.nl. Uh, dankjewel voor het bijpraten. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dit is die schitterende nieuwe single van Novastar. Home is not home. Er was a time home was home. The moon the trees... Kept it safe at night, light to place myself in the unknown Work this world is slowly torn apart with a moment that start to shout and fight the moonlight it sails off in Het is uh, kwart voor zes geweest. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1, naar het programma Fris... waar wij ja, we proberen jou een heerlijke frisse start van je werkweek te bezorgen. Dan vorige week zondag uh, zijn de parlementsverkiezingen in Hongarije gewonnen... Uh, door de Nationaal Conservatieve Fidesz-partij van Viktor Orbán. Uh, Orbán die begint nu aan zijn vierde termijn als premier. Hij is met een grote meerderheid gekozen... maar niet iedereen lijkt even blij met deze uitslag. Uh, afgelopen zaterdag kwamen er tienduizenden Hongaren bijeen... om te pr uh, protesteren. Aan de telefoon, uh, net zoals vorige week, Nederlander... Martin van Gogh. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige week spraken we over de verkiezingen zelf. Nu met, de, uh, ja, met één week na de verkiezingen de nasleep van nu. Je woont nu met je vrouw zo'n vijf jaar in het zuiden van Hongarije. Um, kan je vertellen, wat is er nou aan de hand in Hongarije nu? Nou, men is, zoals vorige keer ook zei, men is eigenlijk ook wel verbaasd... en geschokt over de absolute meerderheid die uh, Orbán toch heeft gehaald. De opkomst was ontzettend hoog, 71 procent... En uh, hij heeft meer dan twee derde uh, meerderheid gehad. ging betekent dat hij uh, zonder enige tegenschubbeling uh, allerlei grondwetswijzigingen kon doorvoeren. Uh, die absoluut dood dat gewonnen heeft, daar is uh, men overal algemeen toch wel al van geschrokken. Dat men had meer van de oppositie verwacht en uh, wat meer tegengeluid verwacht. Dat is niet gekomen. Er is een oproep gekomen van jongeren op Facebook om hiertegen in opstand te komen. En de verbazing was vrij groot dat er zomaar zo gevolg aan is gegeven. Er zijn tienduizenden gekomen die via het Helderplein een tocht van 800 meter door de stad hebben gelopen en uitkomen bij de parlementsgebouwen en daar hun stem hebben laten horen opmerkelijk was dat het niet georganiseerd was door de politieke partijen, maar puur een, een spontane oproep al genoeg was om zoveel mensen op de been te krijgen. Ja. En men wil gewoon dat het anders gaat. Men is zat dat de veranderingen waar men zo op hoopt, dat die zo langzaam gaan. En dat men waarschijnlijk toch een de rechtsnationalistische koers weer het groen gaat voor de komende jaren. En daar is men tegen in opstand gekomen. Ja. Nou, toen ik je vorige week sprak, toen uh, vertelde je over de, de sfeer tijdens de verkiezingen. Het was een soort uh, ja, uh, samenkomst. Iedereen die, uh, zat kwam gelukkig naar de stemlokalen toe. Een beetje kletsen, uh, drankje erbij, hapje erbij. Um, uh, en hoe is die sfeer nu bij jullie in het dorp? Want de, de onrust is natuurlijk voornamelijk in de, in de, in de hoofdstad. Um, en in het dorp? Ja, ja... Ik zei de vorige keer al, je moet duidelijk een onderscheid maken hier tussen wat er in de stad gebeurt, moederpest en de rest. En de rest is het platteland. Daar zitten we met 7 miljoen mensen. En uh, daar is de stemming en, en, en de betrokkenheid is toch wel heel anders. Men is hier veel meer met de dagelijkse uh, problematiek tegen. Alle baniers zijn inmiddels weggehaald van uh, lantaarnpalen En uh, de Billboard zijn weer uh, behangen met andere reclames. En als ik kijk naar uh, uh, wat er op dit moment uh, hot is in het dorp, moet uh, ik zeggen dat is, uh, ja, dat is het bezoek van de dierenarts komend weekend. Daar maakt men zich veel druk ook om uh, als de verkiezingen en de ontwikkeling van Budapest. En een, uh, uh, een, een buurvrouw van mij zei van, we hebben eindelijk weer het normale dingen op televisie en niet alleen maar uh, de verkiezingsuitslag. De, de arts is ziek van, we kunnen weer gewoon onze series kijken. Ja, hoe kijken ze dan naar die, die demonstraties? Met uh, opgeven wenkbrauwen en denken, nou die rare mensen in de stad? Nou, die demonstraties zijn er eerder geweest. Uh, we hebben het in enige regelmaat zien we toch dat er betogingen zijn. Uh, en dat de jongeren in opstand komen. Dat is al gebeurd toen de uh, universiteit van Soros, toen daar uh, die aan banden werd gelegd. Toen kwamen de jongeren ook massaal in opstand. opstand. Maar eigenlijk heeft dat tot op heden niet echt indruk gemaakt op Orbán en zijn. Uh, men wil goed toch dat het allemaal georganiseerde zaken zijn vanuit de hoed en de pet van Soros. En dat uh, dat wel weer over zal gaan. Dus dan kijkt er enigszins gelaten naar. En uh, op het platteland hebben iets van: Orbán is onze man. Hij gaat door met uh, wat wij ondersteunen. En uh, dat waait het allemaal wel weer over. Yeah. Ja, en, en dan uh, heb je het nieuws deze week dat uh, waarnemers zeggen dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Um, hoe reageren jouw uh, buurtgenoten daar dan weer op? Ja, de, tijdens de verkiezingen, uh, terwijl ze stemlokaal nog geopend waren... Uh, is er rond een uur of vijf zijn er berichten gekomen dat er uh, gefraudeerd werd... dat er stembiljetten uh, vervals waren, dat er stembiljetten niet werden ingediend... achter werden gehouden. Ja. S'avonds heeft de oppositie daar, uh, nadat bekend was geworden dat zijn forse nederlaag hadden geleden, is men daar uh, op teruggekomen... Uh, dat wordt niet geheel uh, geaccepteerd door uh, de Fidesz. Fidesz roept dat dat wederom opmerkingen zijn die vanuit de kant van shock komen en dat de oppositie uh, eigenlijk het uh, ja, uh, niet kan hebben dat ze zo massaal verloren. Aan de andere kant, ja, er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd. Fidesz heeft uh, zeer ruime financiële militaire beschikking gesteld aan uh, ordenen en zijn om campagne te kunnen voeren terwijl de oppositie dat men een schijntje moest doen. We hebben heel weinig cent uitgekregen in de media. Ja. Alle kranten zijn in handen uh, van Fidesz... en hebben dus ook eigenlijk alleen maar bericht... over uh, de plannen van Orbán... en heel weinig gelegenheid. gegeven aan de oppositie om mij te mogen zeggen. Ja. Uh, Orbán en zijn hebben de mensen gefecteerd... met een kleine uh, toelage van 30 euro... Ja, dat zijn ook zaken die men uh, niet vind kunnen in, in dit soort verkiezingscampagnes. Er zijn wel wat dingen te noemen, waardoor je kunt zeggen... dat ze op een oneerlijke manier plaats hebben gevonden... en in ieder geval tot beïnvloeding van het stemgedrag hebben geleid. Ja, nou, en, en de mensen in het dorpje kijken naar en denken... Ach, ja, Inderdaad, ja, die maakt zich druk over de diaparts. Die komende week weer komt. Martin, ontzettend bedankt voor het gesprek. Fijn dat je ons een update wilde geven van de situatie... rondom die verkiezingsuitslag in Hongarije. Dank je wel en een fijne week. Eens gelijk, dank je wel. Thomas van Vliet. Ja, en waar vroeger werd gesproken over een midlife crisis op je vijftigste... hebben jongvolwassenen nu al een crisis, op een crisis... op hun vijfentwintigste, of nog erger een burn-out. Maar hoe kunnen we dat voorkomen? Een, een deel van de oplossing de, dat lijkt uh, ja, weten wat je wil. En dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, Justin Junier uh, uh, helpt Young Professionals hiermee. Uh, goedemorgen, Justin. Hi, goedemorgen, Thomas. Uh, uh, uh, uh, kan je, als je weet wat je wil, een burn-out voorkomen? Um, deels zeker weten, maar er zijn natuurlijk twee kanten aan het verhaal. Aan de ene kant weten wat je wil, waar je goed in bent, wat je belangrijk vindt. Uh, maar ook weten wat je verwachtingen zijn of je wensen. Um, en die twee met elkaar in balans brengen. Want dat is een beetje, uh, ja, weten wat je wil is belangrijk. Maar ja, je, je moet nog heel veel meer weten. Maar hoe kom je daar achter als, als uh, uh, een jong iemand die uh, ja, uh, pas een paar jaar op eigen benen staat? Ja, precies. Nou, vooral door eens veel zelfreflectie te doen... en door kleine stap voor stap opdrachten um, te maken... die je bij wijze van spreken 20, 30 jaar werkervaring... of in ieder geval inzichten geeft in een wat kortere tijd. Zodat je daar nu al antwoord uit op krijgt... in plaats van pas op je vijftigste. Wat zijn dat dan voor, voor opdrachten oefeningen? Uh, vooral bijvoorbeeld een top 2, 3 maken, uh, waarin je het voor jezelf helder maakt. Hey, dit vind ik belangrijk, in mijn werk. Ik wil graag op deze manier werken, met die en die mensen... in die, en die omgeving, deze vaardigheid, wil ik hierbij inzitten. Vooral het hele plaatje daarin is belangrijk. Anders zitten veel jong professionals alsnog altijd met de vraag... oké, okay, maar is dit het dan, of, of past dit dan wel echt bij me? Ja. En, maar goed, als je het dan weet, uh, ja, wat, wat heb je daar dan aan? Want uh, ja, je moet nog steeds doen, of niet doen... Ja, zeker. Uh, dan kan je in ieder geval bewuster keuzes maken. Of dan je, vooral is het vaak wat meer berusting en wat meer um, handvaten voor alledaagse uh, beslissingen. Ga ik wel of niet dit project doen? Past dit project wel of niet bij me? Um, ga ik wel of niet aan deze verwachting voldoen van mezelf of van anderen? Um, weet je, dat is natuurlijk een burn-out. Je gaat iets geven wat je niet in huis hebt. Of je doet werk voor langere tijd wat niet bij je past. Nou omdat je jezelf bewust van bent, is het makkelijker om daar sturing aan te geven. Ja, het aantal uh, vrienden en collega's dat zegt: uh, Ik loop echt tegen een burn-out aan. Ja, dat is echt schrikbarend oog. Uh, hoog, uh, hoog ik om me heen. Um, misschien zijn er dan ook wel mensen die een beetje overdrijven, zeggen dan ook wel eens mensen. Maar toch, uh, ja, wat zijn signalen waar ik op moet letten? Bij, voor mezelf, bij mensen om me heen? Uh, vooral. Uh, doorgaan terwijl je eigenlijk weet of terwijl je eigenlijk ziet dat diegene toe is aan iets anders of aan rust of aan uh, een pauze uh, een soort van mentaal gevoel dat je over je grens heen gaat en dat is best wel lastig uh, te identificeren bij anderen en ook en ook bij jezelf want uh, sommige dingen zijn ook wel leuk of moeten natuurlijk ook gewoon gebeuren uh, maar vooral dat gevoel dat je over een soort van mentale grens heen gaat is ja. vaak een teken dat je iets anders moet gaan doen. Ja, en hoe kan het dan dat sommige mensen wel last krijgen... van burn-out verschijnselen, anderen niet? Um, deels omdat ze misschien wel uh, gewoon goed zijn in wat ze doen... en omdat het wel bij ze past. Uh, maar vooral ook bepaalde kopingsmechanismen. Dat is natuurlijk stress in een extreme vorm. En sommige mensen zijn er beter in om uh, te managen... door te sporten of mentaal of emotioneel dat te uiten... Uh, of te communiceren aan een baas, of zelf actie te ondernemen, dan. Uh, gewoon maar laten begaan. Ja. je stress is aan zich niet te voorkomen, maar er niks mee doen, ja, dat is natuurlijk een recept voor andere klachten. Ja, oftewel, doe dingen waar je energie van krijgt. Uh, en dan word je niet alleen gelukkiger, maar gaat alles een stuk makkelijker. Uh, Justin, dankjewel. Precies. En een fijne week met veel energie. Ja. <laughs> dankjewel, jij ook, Thomas.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 Howling at the Moon. Vertel. Cairo en CRV. En zo meteen uh, Jurg van der Berg met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.